Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het internationaal strafhof in Den Haag wil het onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden door Israël en Hamas intensiveren. De hoofdaanklager van het hof, Karim Khan, heeft dat gezegd na een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij sprak daar met slachtoffers aan beide kanten. Het was voor het eerst sinds zijn aantreden dat Khan de Palestijnse gebieden bezocht. Kaan sprak van scènes van berekenende vreedheid op de plekken waarop 7 oktober Israëliërs werden aangevallen. Daarnaast uit hij zijn zorgen over de toename van aanvallen van Israëlische kolonisten op Palestijnse burgers op de westelijke Jordaan-oever. Israël erkent het internationaal strafhof niet. Op het strand van Vlieland is een dode giente aangespoeld. Die dier werd volgens Omroep Zeelt vanochtend gevonden aan de westkant van het eiland. Volgens het kenniscentrum SOS Dolfijn is het een bijzondere vondst. In 2018 spoelde er voor het laatst een giente aan in Nederland. De griente is een dolfijnachtige die in grote groepen leeft. Het exemplaar op Vlieland gaat voor onderzoek naar de Universiteit Utrecht. In de eredivisie heeft PSV de topper tegen Feyenoord in de Kuip met 2-1 gewonnen. PSV blijft daarmee koploper zonder puntverlies. De voorsprong op nummer 2, Feyenoord, is nu 10 punten. De nummer 3, FC Twente, won in Deventer met 3-1 van go Ahead Eagles. Ajax won uit met 2-1 van NEC en FC Utrecht AZ eindigde in 1-1. De Europese Voetbalbond gaat onderzoek doen naar de kreungeluiden. die gisteren te horen waren tijdens de loting voor het Europees Kampioenschap Voetbal, meldt de BBC. Een YouTuber zegt achter de grap te zitten. Waarom hij dit heeft gedaan, heeft hij niet gezegd. Het weer vanuit het zuiden geleidelijk sneeuwt. Het is net iets boven het vriespunt en op veel plekken blijft de sneeuw liggen. Later vanavond droog, maar in het noordoosten sneeuwde het tot diep in de nacht. Morgen bewolkt en een mix van regen en natte sneeuw. En dan wordt het 1 tot 4 graden.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 Welkom bij Peaceful Radio Show 1570. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit Nuet muziek programma En ja, je hoort het al op de grond. We zijn begonnen met uh, kerstmuziek. Holiday season is begonnen. Het uh, feest. Ja. En dat doen wij met heel veel nieuwe albums. Het is ongelooflijk hoeveel uh, nieuwe albums er zijn binnengekomen de afgelopen weken. Ik heb het allemaal verzameld tot vanavond. En, uh, ja, ik ga het er niet allemaal opnoemen, Dat is veel te veel. Even ligt er even wat, wat toe. Zoals uh, Paul Afgrinos, een uh, sympathieke Griek. die maakte het uh, album Chanty Noël... En dat is met de track A Holy Night. Nou, dan weten we allemaal wel hoe de heilige nacht klinkt. Maar uh, Paul heeft er een hele eigen draai aan gegeven. En dan is het uh, bijzonder om te zien en te nou, vooral te horen natuurlijk. Wat uh, ja, instrumenten uit India, uit, uh, van alles en nog wat stemmen. En kortom, een, uh, ja, de Muzikaal zijn er geen grenzen. Daar moest ik eigenlijk aan denken toen ik dat nummer hoorde. Paul Afgrinos met Shanti Noel, Trek 5 op, uh, uh, in dit eerste uur van peacefulradio.invol en playlist uh, 1570. Ik wens je heel veel luisterplezier.